Uur. Jo, met het NOS Journaal. In de Finsoord. De dader zou zijn slachtoffers willekeurig hebben gekozen. Zijn motief is niet duidelijk. De man kon snel worden opgepakt omdat er toevallig een politieauto in de buurt was. De vrouwen werden neergeschoten voor een restaurant in het centrum van de Finse stad. Op een plek met veel uitgaanspubliek.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 Het weer op de meeste plaatsen zonnig, temperatuur rond 3 graden. In het noorden iets kouder en nog mistig. Vanavond opnieuw vrieskou. vannacht tegen de minima tussen min 4 en min 7 graden. Morgen opnieuw zonnig en koud, dan wordt het hooguit 4 graden. Dit is VFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. In de Randstad staan files op de Ring Amsterdam, de A10 Zuid, richting Den Haag. Er staat door een ongeluk voor te ten Nieuwe meer zes kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk en daardoor zijn bij Knoppen ten Nieuwe meer twee rijstokken dicht. Bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Bij Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer door een ongeluk en daar is één rijstok dicht. Tot zover de verkeersin. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja...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 supposed to make mistakes De van uh, Billy Joel en You're Only Human werd het uh, even na drie uur. Zandvoort, welkom terug bij Zandvoort op zondag. We zijn er nog twee uur lang vanuit de studio Tolweg 10A. Een lekkere warme studio trouwens uh, op dit moment. Het kacheltje doet het uh, goed, Albert-Jan. Uh, ja, het zonnetje komt ook en goed door. En het zonnetje schijnt lekker uh, binnen, dus uh, helemaal goed. Een mooie zondagmiddag. Met de volgende onderwerp in uur 2. Uiteraard rond de klok van half vier, zoals u van ons gewend bent, de evenementenagenda. En dus er zijn we van allerlei evenementen in en rondom Zandvoort... die uw aandacht verdienen. Dus ik zou zeggen, legt uw pen en papier vast klaar. Uh, uiteraard gaan we straks even weer terug naar de voetbal-eredivisie... en natuurlijk even naar de ruststanden van de voetbalwedstrijden... die vandaag om half 3 zijn begonnen.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 Weet het wel, iedereen vindt het altijd zo leuk he, om Sinterklaasgedichten te maken. Nou, nou, nou, nou. No. Dat is een lol, Albert Jan. Dat is echt uh, geweldig. Iedereen uh, verheugt zich er altijd op. Zoveel te doen. Ja, ook uh, Toontje Lager haalde het nog even staan uh, in deze plaats. Van alweer uh, heel veel jaren geleden uit de jaren tachtig. En hier is Dua Lipa met Be The One. anyone Dat was hem, de CEO van Dua Lipa en Bidewan, de zondagmiddag van CFM, met weer wat berichten. Peiling van start onder inwoners van Zandvoort over jaar rond paviljoens. Sinds 2009 zijn er verspreid over het Zandvoortse strand vijf jaar rond paviljoens gekomen. Deze jaar rond paviljoens zijn opgenomen in het bestemmingsplan Strand en Duin en het is vastgesteld in 2008. Op 20 september 2016 was het start zijn gegeven om de jaar rond paviljoens te evalueren. Met de evaluatie worden de effecten van de huidige vijf jaar rondpaviljoens... onderzocht op het toerisme en de Zandvoortse economie... overlast, waterkering en verkeer en parkeerintensiteit. Ook wordt er een onderzoek verricht naar de mogelijke uitbreiding... van het aantal jaar rondpaviljoens. Aan de hand hiervan wordt bepaald of een uitbreiding van het aantal jaar rondpaviljoens... kan rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak... en of het economisch haalbaar is. Dat betekent niet dat er ook daadwerkelijk een uitbreiding... van het aantal jaar rondpaviljoens van toepassing is of dat het gemeentebestuur hiertoe het voornemen heeft. Een peiling onder omwonenden met ingang van volgende week... en steeksproefgewijs de overige inwoners van Zandvoort... hoe zij over de jaar opening ervaren... maakt onderdeel uit van de evaluatie. Bureau Strabo, dat gespecialiseerd is in een enquêtes- en marktonderzoek... gaat een huis-aan-huis-enquête uitvoeren. U kunt hiervoor benaderd worden vanaf volgende week. Uw ervaring en meningen zijn van belang voor Zandvoort... De gemeente stelt dat dan ook op prijs als u mee wilt werken aan het onderzoek. Naast de peiling vindt er ook een inventarisatie plaats van hoe de huidige standpaviljoens bedrijfseconomisch functioneren. Hiervoor worden de paviljoenhouders benaderd. Als laatste wordt een analyse van de economische effecten uitgevoerd, zoals een aantal banen, de omzet en impact op bedrijvigheid in het dorp. Hiervoor worden steeksproefgewijs de ondernemers in het dorp benaderd. Meer informatie over deze peiling en enquête... kunt u terugvinden op de website van de gemeente Zandvoort. En wil je het uh, nieuws uh, nalezen op je gemak? Dat kan via de eigen app van ZFM, de ZFM Zandvoort-app. En die kan je dan gratis downloaden in de Play Store, App Store en de Windows Store. Zoek gewoon even onder ZFM Zandvoort... en download onze app nu in de Play Store uh, of de App Store of de Windows Store. Ja, want ook voor uh, Windows is hij beschikbaar. En hier is uh, Daryl en John Oates... do that een mooie live versie van Daryl en John en I can go for that ja zo gaat hij nog wel even door Albert-Jan, mooi hè, was hij Ja, het blijft een uh, gouden ouwe heerlijk, uh, live is altijd het geeft toch wel iets aparts aan zo'n nummer goed, uh, zullen we? ja we gaan weer uh, naar de divisie uh, kijken, de wedstrijden, de twee wedstrijden die vanmiddag om half drie gestart zijn rust is het bij Feyenoord Sparta Rotterdam, 2 tegen 0 dat is een ja, spannende wedstrijd. Uh, en dan gaan we naar Willem 2 tegen de ontvangt thuis FC Twente. Daar is het nog steeds 0 tegen 0. En de klapper van de dag ja, die gaat er om kwart voor vijf aankomen. We hebben het over Ajax tegen FC Groningen. Groningen uit altijd lastig, zeg jij. Dus uh, dat gaat een hele spannende match worden. Zo om kwart voor vijf. Ook de tweede helft van de wedstrijden die om half drie gestart zijn... houden we voor je in de gaten bij Zandvoort op zondag. Blijf daarvoor en voor andere leuke dingen luisteren naar CFM Zandvoort. Met 24 uur per dag muziek en informatie. Inderdaad, vanuit je eigen badplaats Zandvoort. En daar zijn we nog steeds trots op, al 26 jaar. je kan weer een A4'tje weggooien. Want ik kreeg net via de CFM-app een melding... dat er weer nieuwe dieren van de week zijn. Dus uh, ja, die, die andere die kan je eventjes, eventjes wegdoen... en een, een nieuwe klaarzetten voor zometeen om half vijf de dieren van de week. Maar het is half vier, tijd voor de evenementenagenda. Vanavond, vanaf acht uur, bent u van harte welkom... in het restaurantgedeelte App en Floet van Amsterdam Beach Hotel... Want vanaf 8 uur is het weer tijd voor Comedy Night. Verschillende comedians bestaande uit gevestigde namen en aanstormend talent komen nieuwe grappen vertellen en uitproberen. Dat allemaal vanaf 8 uur uh, in de restaurant App En Vloed. In het restaurantgedeelte van Amsterdam Beach Hotel, Badhuisplein 2 tot en met 4. De entree is 6 euro's. En u kunt dus een hele avond weer heerlijk lachen en genieten van de Comedy Night in Zandvoort. Gaan we naar 6 december, half 2, dan is het weer tijd voor Cinema Nostalgie... de voor de 50-plussers onder ons Café Société. Op 6 december 2016 opent Cinema Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren... voor Café Société, een film van Woody Allen. De kosten bedragen 6 of 7 euro, dat is afhankelijk met of zonder belbus... en de locatie is natuurlijk Circus Zandvoort aan het Gasthuisplein nummertje 5... op deze 6 december vanaf half 2, Cinema Nostalgie...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 Dan op 10 december is het tijd voor live muziek... bij Laurel en Hardy aan de Haltestraat 46. Dan is er weer live muziek, Hardy, met een optreden van Boom. Het repertoire bestaat uit Funky House. Dus liefhebbers van Funky House, van harte welkom... bij Laurel en Hardy op 10 december vanaf half tien. De entree is gratis in de Haltestraat 46 bij Laurel en Hardy. Heerlijk, lekker swingen, drankje erbij, hapje erbij... en genieten bij Laurel en Hardy die 10 december vanaf half tien. En last but not least, even vooruitkijkend op 14 december om half twee... is er een rondleiding Cultuur Historisch overzicht uit de depots. Voor de bezoekers van het Zandvoort Museum... organiseren zij een gratis rondleiding in het museum. Roland van Tetterode zal deze rondleiding doen. Roland is een, is een van de BKR-kunstenaars... en tijdgenoot van de overige BKR-kunstenaars uit Zandvoort. Het Zandvoorts Museum is momenteel ongetoverd tot een groot depot waarin we ze, de bezoekers zoveel mogelijk laten zien... wat er allemaal in de opslagruimte van het Zandvoortsmuseum in de gemeente staat. De focus van deze tentoonstelling ligt op de zogenaamde beelden- en kunstregeling... BKR in kort collectie. Deze collectie bestaat uit ongeveer 150 schilderijen... door Zandvoortse schilders gemaakt. Het Zandvoortsmuseum verwelkomt u dan heel graag op deze gratis rondleiding... door dit cultuurhistorisch overzicht van Zandvoort... Op 14 december vanaf half 2. En dat is natuurlijk allemaal aan de Zwaluweestraat, nummertje 1 te Zandvoort. Op 14 december een gratis rondleiding door het Zandvoort Museum. De komende dagen dus weer heel veel te doen hier in Zandvoort. En het is schitterend weer. Hè? En dat blijft ook nog wel de komende dagen zo. Dus ik zeg: stap lekker op de fiets en ga lekker fietsen. En niet vergeet de handschoenen mee te nemen, want het is best wel frisjes buiten. Hier is uh, Skik. Ja, we gaan inderdaad op fietsen. We gaan fietsen, doe het samen. We gaan samen paar keer de muziek. En als ik gelijk neem in dit boel, dan fiets ik ook. Naar de Amsterdam van de Vino-Oran. Naar Amsterdam, met is het allemaal geknaald. Als ik gelijk neem in de kaars, dan fiets ik ook. and baby Ik sta hier in te keep bij Ik sta hier in mijn denk, maar zacht, nou doe links af en ik wil al wie dan heel meer. Ik kan de hek niet neuren, we de kennis hier. Ik dadelijk die gaat dan weer terug in Nederland. Ik wil al wie dan een baan verpas. Dat we zien of and Noord en het boss. zijn baas. Ak is op en de weg niet Dan vanzelf. Ik heb de bank vol fans. Nee, ik heb jou ja niet het klaar. Wie dat mij wie dat mij wie dat mee wacht, En dan de heren die een lakke soort bars zijn, een toorn zien. Dan vind ik deur waar het wij niet smeer. Dan giet van zullen. De band vol met wind Nee, ik heb ja niks te klaar Wie dat mee wie dat mij waard Wie dat mij waard, waard vandaan Ik zal al zeggen Nou, ik zal het geintje zelf maar maken. Ik ben Boer Harms en ik kom uit Drenthe. Dus ja, dan, dan moet je ook dit soort muziek draaien he, op de Zandvoortse Radio. Joris, kijk en op fietsen. Ja, gisteren hadden we een gezellige uitzending van uh, Zandvoort op zaterdag tussen twee en vijf. En in het uh, laatste uur hadden we de gast uh, Marco Termes. Hij vertelde ons over zijn uh, derde boek alweer van dit jaar wat eraan gaat komen. Op 15 december laat Marco Termes op wederom een roman het levenslicht zien. Met tig jaren van schitterende nederlagen... geeft Termes een kijkje in zijn leven vanaf zijn vijftigste verjaardag. Het is mijn meest autobiografische roman ooit geworden... al dus de Zandvoortse auteur. Termes is ongelooflijk trots dat hij opnieuw een publicatie... op zijn palmares kan zetten. Ik ben goed bezig en heel productief. Dit jaar alleen al heb ik 180 gedichten... en een dik manuscript geschreven, al dus Marco... Op 10 december verschijnt in het NRC een groot interview met hem... en dat was de aanleiding voor de uitgever Klapwijk en Keizers... om tig jaren van schitterende nederlagen versneld uit te gaan bre brengen. Janneke Siebelink, hoofdredactrice van bol.com, heeft het voorwoord geschreven... en zal het eerste exemplaar bij de doop op 19 december overhandigd krijgen. Nogmaals, de doop van tig jaren van schitterende nederlagen... is maandagavond 19 december om 7 uur in en Vloed... het restaurantgedeelte van het Amsterdam Beach Hotel. Dus nogmaals, de doop van tig jaren met schitterende nederlagen... van Marco Temes is maandagavond 19 december om 7 uur in en Vloed... het restaurantgedeelte van Amsterdam Beach Hotel. En meer informatie hierover kan je ook uh, lezen op de ZFM-app... En die kan je gratis downloaden in de Play Store, App Store en Windows Store. Zoek even onder ZFM Zalvoort en je blijft op de hoogte van de laatste nieuwtjes. En kan lekker live luisteren naar ZFM Zalvoort. Je eigen lokale radio met nu Kate Bush. Dit is een mooie single. Hè? Deze is van Kate Boes en Babuska. En dit is ook zo'n mooie nieuwe single, de nieuwe Robbie Williams. Ja, deze Robbie Williams heeft even een slechte tijd gehad hoor qua muziek. Hij zat even in een klein dipje, maar gelukkig heeft hij die goed overleefd. Hij is goed opgedroogd en zijn nieuwe single mag het best wezen. You're the love my life. Ja, dan gaan we even naar volgend jaar. Ja, dat klinkt heel ver weg. Maar in maart gaat het gebeuren, de circuitrun. En het gaat lekker daarmee. Ja, vandaar dat we even aandacht aan besteden. Want de inschrijvingen overstijgen iedere verwachting. Want in minder dan een week tijd zijn de inschrijvingen alweer gestegen naar 3000 deelnemers. U hoort het goed. Met nog ruim vier maanden te gaan is de Runners World Zandvoort nu al razend populair. Tijdens de Runners World Zandvoort loop je een echt race, loop je op een echt racecircuit waar de snelste versie van jou naar boven komt. Dit is een unieke kans om op deze historische grond je voetsporen achter te laten. Het veelzijdige parcours van de Runners World Zandvoort zal je zeker niet vervelen. Er is, uh, werkelijk waar, uh, er is werkelijk waar aan iedereen gedacht. Vijf kilometer, twaalf kilometer en de nieuwe 21,1... ja, een echte heuse halve marathon... zorgen ervoor dat iedereen welkom is. Iedereen zal natuurlijk het racecircuit betreden... en het parcours wisselt af van strand naar duinen en het gezellige dorp. Schrijf, heb je nog niet ingeschreven, schrijf je dan nu alsnog in. Wil jij het avontuur en de uitdaging ook aangaan... op de meest afwisselende en unieke parcours van Nederland? Schrijf je dan nu in. Registration.mylabs.com Registration.mylabs.com En beleven een ervaring als nooit tevoren. En ik kan al mededelen dat er ook een team van ZFM mee gaat lopen. Meen dat he? nou? Ik weet nog niet hoeveel kilometers dat <laughs> okay. gaat boven. Maar er is een team van ZFM, is daarbij aanwezig. Hé, hey, dat is mooi. Zit jij ook in dat team? Of, uh, uh, ik ben coach. Zal jij even een rook over? Coach. <laughs> heel verstandig, heel verstandig. Jazeker. Nou, dit is ook een zo mooie live versie. Eric Clapton en Lila. Mijn. ...telefoon even ietsje harder zetten bij deze van Eric Clapton. Joh, de, de live versie van Ja jawel. We gaan eens even kijken naar de eerdere visie. Beginnen met de wedstrijd die vanmiddag om half één gespeeld is. We hebben het over ADO Den Haag tegen FC Utrecht. Daar werd het 0 tegen 2. Om half drie twee wedstrijden gestart. En die zitten inmiddels in de tweede helft. We hebben het over Feyenoord tegen Sparta Rotterdam. Gaat lekker met de Feyenoorders staan momenteel 3-0 voor. Dan hebben we nog Willem 2 thuis tegen FC Twente. Nog steeds een brilstand 0 tegen 0. En dan ja, om kwart voor vijf, daar komt hij aan, hè, Albert Jan. De klapper van de dag. Ajax ontmoet thuis FC Groningen. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat uh, gaat zijn. Uh, die <lacht> wedstrijd over zijn gesproken. Hier is zijn van uh, Gespael. Yeah.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 Single van Gersperdoel in en uh, zijn ja we zijn alweer bijna aan het einde van uur 2 uh, Albert-Jan. Ja dan kan je meedelen dat Feyenoord wederom gescoord heeft. Echt De stand Feyenoord Sparta 4 tegen 0. Oké okay, nou zo dadelijk het uh, derde en uh, laatste uur met uh, nieuwe dieren van, uh, van de week. Ja, twee een, een setje. Twee stuks. Een, ja, ja, een, een setje. Wat leuk zeg. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, nu, na de feestdagen voor de boeg. <siegelen> het gaat over de oh, Nee. Wat ben jij gemeen? Wat ben jij Een thuis nog voor de kerst, dat bedoel ik. Ja, oké. Okay. <siegelen> dan, dan is het goed. <siegelen> Zodat ik het derde en laatste uur van Zandvoort op zondag. Maar eerst gaan we je even wijzen op Eerste Kerstdag. Want dat gaat wel heel speciaal worden bij CFM. CFM Zandvoort presenteert Eerste Kerstdag, 25 december. Van 2 tot 5 uur.